10 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. GroenLinks-fractievoorzitter Sap vindt dat er nieuwe verkiezingen moeten komen voor de Tweede Kamer... als de oppositie een meerderheid haalt in de Eerste Kamer. Dat zei ze in een verkiezingsdebat bij Paul en Witteman. PvdA-leider Cohen voegde eraan toe dat er van fundamentele veranderingen weinig terecht komt als er geen meerderheid is in de Senaat. Ik neem aan dat het kabinet dan zegt pootjes in de lucht, wij gaan, aldus Cohen. De PVV deed niet mee aan het debat. De partij is kwaad over een cartoon op de website joop.nl... Waarin, waarin een verband wordt gelegd tussen PVV-leider Wilders en Gaskamers. Wilders zei bij WNL dat het geen reden is voor een kabinetscrisis... als VVD, CDA en PVV geen meerderheid halen in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer praat morgen verder over de bezuinigingen op het passend onderwijs. Een meerderheid van VVD, CDA en PVV steunt de maatregelen op hoofdlijnen. Maar de oppositie vindt dat minister Van Bijsterveld geen enkele beweging wil maken. En dat daarom premier Rutte morgen opheldering moet geven. Van Bijsterveld wil 300 miljoen euro besparen op deze extra hulp voor leerlingen. De rugzakjes waarmee ouders van probleemleerlingen steun kunnen inkopen worden afgeschaft. Regionale vervoerbedrijven als Arriva en Veolia... willen een flink deel van het spoorwegnet in handen krijgen. Ze hopen daarvoor in 2015 vergunningen te krijgen. Dat jaar loopt de concessie van NS af. De streekvervoerders zeggen dat ze het treinverkeer... beter en goedkoper kunnen regelen dan NS. Een Somaliër is in de Verenigde Staten veroordeeld... tot 33 jaar gevangenisstraf voor piraterij. De man viel in april 2009 bij Somalië samen met drie anderen... een Amerikaans koopvaardijschip aan en kidnapte de kapitein... Na een dagenlange achtervolging werden drie van de vier piraten gedood. Kapitein werd bevrijd. Dan het weer. Vanavond is het bijna overal helder. Vannacht mist en temperaturen rond het vriespunt. Morgen begint de dag grijs, maar in de loop van de ochtend zonniger. Het wordt smiddags 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zoek je spanning? Avontuur. Secondlove.nl. Alles mag, niets moet.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 De Peugeot 206 Plus is zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht. Want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 80 euro. Hé? 8.000 euro. Wat krijgen we nou? 8.400 euro. Jongens, het is iets voor Piepjo. 8.480 euro. Ha. Ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op Peugeot.nl. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, NMS Langs de Lijn met natuurlijk Champions League voetbal... ...Arsenal Barcelona, maar ook Aas Roma, Shakhtar Donetsk, en Ragnar Niemeijer. 61ste minuut, daarin viel zojuist de goal van Aas Roma. Het is 2-3 geworden, de Romeinen nog altijd op achterstand. Een individuele actie van Jeremy Menes, de Fransman... ...op de kop van het strafschopgebied van de Oekraïners... Prachtige uithaal met de binnenkant van de schoen richting kruising de bal. En dus levenden Romeinen nog. Twee, drie nog wel voor de Oekraïners. Verder blikken we ook uitgebreid vooruit op de drie wedstrijden van de Nederlandse clubs morgen in de Europa League. Tenminste als FC Twente überhaupt aan spelen toekomt. Het is min 20 graden in Moskou. En de vraag is of het verantwoord is om onder die omstandigheden te gaan voetballen. Manager Algemene Zaken van, van FC Twente, Jan van Halst, is duidelijk. Als je elkaar aankijkt en je houdt van voetbal en je hebt respect voor gezondheid van mensen, en van topsporters... dan zou je eigenlijk niet moeten spelen. PSV heeft geen last van de kou, want PSV zit in het noorden van Frankrijk. Maar makkelijk zal het niet worden tegen Lille, dat weet... oud-speler van die Franse club, Patrick Kluivert. Het is een club van, van harde werkers. Maar ondertussen staan ze eerst in, in de Franse competitie. En dus het is het hartstikke goed. En niet alleen met harde werken, maar ook met uh, technische en uh, tactische goede spelers. Straks vertelt Kluivert nog veel meer over de tegenstanders van PSV. En we kijken vooruit naar de wedstrijd tussen... Anderlecht en Ajax. Trainer Frank de Boer weet wat zijn ploeg kan verwachten... in het constant van de stokstadion. Zeer uh, interessante tegenstander Anderlecht. Die in uh, goede vorm is. Uh, al een paar jaren uh, samenspelen. spelen. En dat kun je ook terugzien uh, in de wedstrijden. En Frank Wielaert nog steeds natuurlijk bij Arsenal-Barcelona. Ruim een uur gevoetbald. Nog steeds 1-0 voor Barcelona in Londen. En nu Arsenal dat uh, eruit komt via... Uh, van Persie en Fabregas. Van Persie krijgt de bal terug. Krult dan de bal in de richting van de goal van Barcelona. Maar daar kan Valdez de bal rustig uit de hoek plukken. Zo hard was het schot van Van Persie niet. De man in vorm bij Arsenal scoort regelmatig. Sterker nog, hij scoort al 11 keer in 2011. En dat is natuurlijk uh, bijzonder knap. In een uh, amper twee maandjes tijd al zoveel goals maken. En ook in de Champions League scoort hij uh, uh, wel geregeld. Maar vandaag wil het allemaal net niet lukken. Hij komt er steeds net niet aan. Of hij raakt hem te laat of hij raakt hem niet goed en uh, dat is ook een beetje een probleem van Arsenal, want voetballend gaat het allemaal best aardig na 65 minuten maar uh, Barcelona is het allemaal toch wat uh, makkelijker aan voetballen. Nu bijvoorbeeld Iniesta zoekt uh, aan de linkerkant uh, naar de vrije man die uh, vindt hij dan uiteindelijk natuurlijk ook en uh, daar komt dan uiteindelijk ook eentje, de, de, uh, het bloeit binnenlopen, bal over de achterlijn gelopen door uh, Ebuwe via was het die uh, de, daar de bal over de achterlijn uh, Trapte. En de corner gegeven door de scheidsrechter uit de Italië. Die al een gele kaart heeft uitgedeeld aan Piqué van Barcelona. Daarvan weten we inmiddels zeker dat hij er in de return niet bij zal zijn. Tussen deze twee ploegen. Maar ja, als Barcelona hier met 1-0 blijft voorstaan. Dan zal het voor Arsenal bijzonder moeilijk worden om de laatste acht te bereiken in de Champions League. De corner dus voor Barcelona. Daar is het wachten op. Lange mannen. Bijvoorbeeld Piqué is mee. En natuurlijk Xavi, de aanvoerder van Barcelona, die de bal neemt. De man die alle uh, touwtjes in handen heeft bij Barcelona. Bal kort bij de eerste paal richting Messi. Abidal dan helemaal terug richting de middellijn gegeven. Richting Maxwell die daar de bal uh, rustig opwacht. En dan weer de diepte zoekt. Doet hij uitstekend richting Busquets. Busquets, goede kapbeweging. Vrijgemaakt dan de paasgever. Daar staan nog heel veel zijn veel rode hemdjes van Arsenal om de bal op te vangen. En dan Alves die daar ook weer opvangt voor Barcelona. Zo blijven de Spanjaarden rustig in balbezit. En Arsenal trekt zich steeds verder terug van het vroeg druk zetten... en het Barcelona moeilijk maken voor wat betreft het voetballen. Daarvan komt steeds minder terecht... En dus heeft Arsenal het eigenlijk, zou je kunnen zeggen, steeds makkelijker. Af en toe is een uitvalletje van Arsenal. En dat is het dan wel het korte tikwerk tussen Iniesta en Messi. Dat vervolgens dan vervolgd wordt in combinatie met Via. En dan gaat Messi er vandoor. Messi met het schot geblokt. Zit daar een arm bij? Nou, de Italiaanse scheidsrechter vindt in ieder geval van niet. Barcelona blijft in ieder geval een bal bezet. Daar is Messi weer. Gaat hij dan scoren? Nee, hij raakt het net wel. Maar het is het zijn net. Is het dan ook buitenspel? Dat zal randje zijn geweest. Het zit Messi vandaag niet mee. Hij heeft al één doelpunt op zijn naam staan. Maar uh, Barcelona dus duidelijk veel dreigender. Veel meer balbezit. Inderdaad, randje buitenspel. Maar wel buitenspel gegeven voor Messi. En dus telt zijn inzet in zijn totaliteit. Ook al gaat hij in het zijnet. En blijft het voorlopig 1-0 voor Barcelona in Londen. Messi en scoren op Engelse bodem. Het mag uh, nog niet zo zijn in zijn hele carrière. De aansdromen, Shakhtar Donetsk, uh, Ragnar Dat Shakhtar, ik heb de indruk, die zijn een paar jaar geleden hebben ze wat ingezet. Van wij moeten een goede ploeg worden. En het komt er steeds meer uit. Heb jij dat ook? Ja, al een tijdje natuurlijk. Want vergeet niet, er staat trouwens nog altijd 3-2 voor de Oekraïne. Dat die ploeg twee jaar geleden ook gewoon de UEFA Cup wist te winnen. Hè? Dat uh, is misschien even een beetje bij jou uh, weggezakt of bij anderen ook. Maar ze zijn al een tijd goed bezig daar. Ze hebben een mooie ploeg met veel Brazilianen. Spelers die ook laatst gedebuteerd zijn voor de Braziliaanse ploeg. Kortom, er staat daar echt heel wat in een prachtig stadion. De Donbass Arena. En ze staan dus nu op een voorsprong in Rome. Waar Ranieri, de coach, dus onder zware druk staat. Een helsfluitconcert werkelijk bij het naar binnen gaan van de katakombers aan het einde van de eerste helft. En die grove fout van Riese, die trouwens in de kleedkamer achter mocht, uh, mocht blijven. niet zojuist van het veld gegaan. De Montenegrijnse spits van AS Roma, vervangen door Borriello die niet helemaal fit was om in de basis te starten. Want hij had last van een spierblessure. Tot hij is de aanvoerder. Hij speelt ook in de basis. En Eduardo staat nu buiten spel. De uitspeler van Arsenal. Maar die zwaar, zwaar geblesseerd raakte. Zojuist als wissel in de ploeg gekomen voor Douglas Costa. Een van de doelpuntenmakers van de Oekraïners. Die de bal nu overnemen op het middenveld. De hoogte zeg maar, van het strafschopgebied nu. De inspeelpaas, korte bal. Roma probeert te, te storen. Maar toch lijken ze eruit te komen met Hupsman En de aanval in de as van het veld. Ruimte bij Luis Adriano. Luis Adriano en Doni met een voetje. Dan weer Luis Adriano, weer Doni. En de bal het gebied uit. En hier ontsnapt AS Roma aan de 4-2. Zoals dat een paar minuten geleden ook al het geval was toen er een afstandsschot was. En bijna een rebound voor Luis Adriano. Nou, zijn ploeg leidt met 3-2, niet met 4-2. En we spelen nog een minuut of twintig in Rome in deze leuke, bijzondere wedstrijd. sven en only when you leave. Frank Bielaerts, Arsenal, Barcelona. Nog steeds 0-1 en uh, nog dik een kwartier voetballen. Iniesta met uh, de bal in de breedte richting Alves. Weer helemaal mee opgekomen natuurlijk. De rechtsback van uh, Arsenal. Bal over de zijlijn gelopen door Clichy. De linksback van... Uh, Arsenal die dan Alves moet tegenhouden. Dus mag Barcelona gaan gooien. Doen ze achteruit richting Pedro. Die dan de positie van Alves een soort van moet overnemen. Maar doet dat dan wel halverwege de helft van Arsenal. Barcelona oppermachtig. Arsenal krijgt eigenlijk niet of nauwelijks kansen. Om überhaupt aan de gelijkmaker te kunnen denken. Barcelona tikt die bal achterin. rustig rond Abidal nu op de helft van de tegenstander. En Xavi die lustig met paasje strooit. Maxwell dan met een paas richting de tweede paal. Daar is Pedro om de bal op. Te moet dan het duel aangaan. Omdat de aanname niet helemaal 100% is. Gaat het duel niet aan. Gewoon achteruit. Barcelona staat tenslotte voor en, en uit. Het strijdje hoeft niet zo gek te doen. En uh, dan kun je beter de bal rondpasen. Zorgen dat je zelf de bal hebt. Want als Arsenal de bal heeft. Kunnen ze eventueel gevaarlijk worden. Maar vandaag hebben ze dat nog te weinig kunnen laten zien. Met name voor de pauze. Is het af en toe gelukt. Nu dan mogen de Londenaren eventjes aan de bal snuffelen. Dat doen ze via Nasri. Die de bal bij de verdediging notabene helemaal komt ophalen. En Arsenal dat... Uh, door Wenger, zowaar een aanvallende wissel heeft te zien gebeuren. Asya Vind is in de ploeg gekomen. Song. controlerende middenvelden eraf. Aanvaller erin. Nou ja, dat zijn we van Arsene Wenger niet echt gewend. Op het moment dat het zou moeten, dat hij dan ook daadwerkelijk kiest voor een aanvaller. Arsenal weer de bal kwijt en dus kan Barcelona gaan opbouwen. Dat doen ze in slaapverwekkend tempo. Maar vergis je niet in Barcelona. Die kunnen ineens ontzettend versnellen. En nu hoeven ze niet eens zo heel erg snel te versnellen. Want Barça staat voor in Londen. In Sport, kort, kort. Philippe Gilbert heeft de eerste etappe van de ronde van Algarve gewonnen. De Belg ontsnapte in de slotfase van een rit over 158 kilometer. Die ging naar Albufeira en hij kwam met 5 seconden voorsprong over de streep. Tieto Alberto Contador, die door de Spaanse bond vrijgesproken is van klemboutrolgebruik, kwam in een grote groep op 12 seconden van Gilbert binnen. Nicki Terpstra stapte na zo'n 100 kilometer af. En Matthew Goss heeft de tweede etappe van de Ronde van Oman gewonnen. De Australië was de snelste in de sprint van een omvangrijke kopgroep. Goss nam ook de eerste plaats in het klassement over van Theo Bos... die gisteren de eerste rit op zijn naam schreef. Lars Boom was met zijn achtste plaats de beste Nederlander. Lance Armstrong stopt direct als profielrenner. De 39-jarige Amerikaan zou nog een paar koers in eigen land rijden, maar ziet daar nu vanaf. Armstrong nam in 2005 ook al afscheid, nadat hij zeven keer de Tour de France had gewonnen. In 2009 keerde hij niet terug, want hij wilde voor de achtste keer de Tour de France winnen. Maar dat lukte hem niet. Claudia Pechstein zal tijdens de World Cup wedstrijd in Salt Lake City starten op de 1500 en de 5000 meter. De Duitse vijfvoudig olympisch kampioen heeft een tweejarige dopingschorsing uitgezeten en maakt in Amerika haar entree in het internationale circuit. Frankrijk heeft bij het WK skiën in garmisch een goud veroverd in de landenwedstrijd. Oostenrijk werd tweede en het brons was voor Zweden. Bij deze wedstrijd namen Telkens twee vrouwen en twee mannen tegen elkaar op in een parallel reuzenslalom. En Nick Heidveld uit Duitsland vervangt bij Lotus Geno... De, uh, dit seizoen de ernstige geblesseerde Paul Robert Kubica. Kubica crashte onlangs tijdens een rally in Italië... en liep gecompliceerde botbreuken op in zijn hand en zijn onderarm. Het Formule 1 seizoen begint op 13 maart in Bagrij. niet mee. wat kan A.S. Roma nog tegen Shakhtar? Klein kwartiertje nog te spelen, 3-2 achterstand. Ja, het is de vraag. Ik moet zeggen, zodra de Oekraïners een keer op de helft van Roma komen, is het steeds uh, dreigend zat. Want we uh, hebben een schot gezien nog van Mitadian. Krulde de bal van binnen het strafschopgebied recht voor het doel. Echt maar een paar centimeter langs de paal. Het wordt allemaal wat onvriendelijker, want uh, bijvoorbeeld twee schorsingen in de volgende wedstrijd voor Roma. Cassetti en Menes, Zij stonden op scherp, hebben inmiddels de gele kaart gekregen in deze wedstrijd en mogen naar de return niet mee. Nu een uh, vermeende elleboogstoot van uh, een van de middenvelders van de thuisploeg, dat is uh, in dit geval Tadij. Heeft er toch wel de schijn van dat hij daar uh, de arm gebruikt als een wapen. Cassetti zojuist naar vasthouden ontsnapt dan twee keer geel, kortom de gemoederen lopen op. Doelpunten hebben we nodig. Met name Roma heeft hij nodig. Maar het staat dus nog het minder dan een kwartier op de klok. Met 3-2 achter tegen Shakhtar Donetsk. Ja, en dan Arsenal-Barcelona. Het is nog steeds 0-1. Het is nog steeds maar 0-1, Frank. Ja, want Barcelona heeft de kansen wel gehad hoor, om die score uit te breiden. En Arsenal dat ziet dat Barcelona ook uitstekend verdedigt. Iedere keer als ze denken dat ze misschien een kans gaan krijgen... dan krijgen ze hem toch uiteindelijk niet. corner voor Arsenal wordt genomen door in Opgevangen door Valdes. En dus geen gevaar meer achterin bij Barcelona. En ja, dat is het probleem van Arsenal. Ze komen er niet aan. Barcelona speelt simpelweg beter zonder bal. Gek genoeg was het van tevoren ook al gezegd. Het wordt beslist door de ploeg die het beste speelt zonder bal. Want met bal kunnen deze twee ploegen wel. Dat weet iedereen. Daarom is het ook zo leuk om naar te kijken. Maar Barcelona houdt werkelijk alles tegen wat Arsenal bedenkt. Nu vrije trap voor de ploeg uit Londen. Over de hele breedte gelegd richting Clichy. linksback van Arsenal. En dan de diepte. Een beetje gezocht bij Arsjevin. De rust moet terug naar Clichy. De voorzet in de richting van, van Persie. Van Persie dan met de voorzet. Oh! Die valt zomaar binnen en hij telt. Ja, ja. En ook alleen al de beweging. Hij was gewoon zo bedoeld van Robin van Persie. En dan lukt het Arsenal toch om gelijk te komen tegen Barcelona. Dat op papier niet alleen sterker was, het beste elftal van de wereld. Maar ook liet zien in Londen, wij zijn gewoon beter. Maar uiteindelijk het allemaal een beetje te laks aanpakte misschien. Maar wat een schip. Schitterende goal van Robin van Persie. Het begint bij Clichy dan die uitstekend ziet. Hij geeft het ook aan. Robin van Persie. Randje buitenspel. Daar wil ik hem hebben. En bijna tegen de achterlijn aan. In de korte hoek. Valdes volkomen verrast. Schitterende goal van Robin van Persie. Arsenal helemaal terug in de wedstrijd. Het is net of een jaar teruggaan in de tijd. Toen werd het uiteindelijk 2-2. Nu staat het 1-1 in Londen tussen Arsenal en Barcelona. Arsenal, Barcelona. Hoe gaat Barcelona met die tegenslag om, Frank? Ja, dat zullen we nu gaan zien als Alves eventueel kan uithalen. Hij laat het toch liever over aan Messi. Dat zou ik ook doen. Dat is toch een redelijke specialist. 1-1 is het nog altijd. Arsenal heeft zijn tweede adem gevonden. Messi is gestuit. Ook nu is Messi weer gestuit. Arsenal dankzij die golven van Persi weer helemaal in leven. Nu een mooie bal gegeven door Fabregas. de diepte in. En uh, dan moet die bal daar even wachten. Nasri moet wachten op medestanders Arshavin. Geplaatste bal. 2-1. Het is 2-1 Arshavin. Arsenal staat voor. Zomaar uit het niks. Als je vindt gaat geel krijgen. trekt zijn shirt over zijn hoofd. Dat mag allemaal niet. Maar wat kan het schelen? Dit is de absolute topconfrontatie van het jaar in de Europa Cup En dan mag je allerlei dingen doen die je eigenlijk niet hoort te doen. En het shirtje over je hoofd te trekken is nog wel het minste. Arsenal leidt de tweede adem. Heeft zomaar een tweede goal opgeleverd. Een aanval uit het boekje Fabregas. de diepte ingestuurd. Heeft die, hij uh, Nasri. Die moet wachten. Doet hij ook keurig. Hoor. En dan Asjaf goed gezien ook door Nasri geplaatst. De bal van de Rus. En dan is uh, Valdes... Kansloos. En Arsenal staat zomaar ineens uit het niks. Want in de tweede helft heeft Barcelona eigenlijk de touwtjes keurig in handen gehad. Tot de goal van Van Persie. En dan staat het ineens 2-0 voor Arsenal. En dit is een scenario, 2-1 voor Arsenal natuurlijk. En uh, dat is, dit is een scenario waar je op hoopt. Met name ook omdat dan straks die return in Barcelona wordt natuurlijk geweldig. Mooi om te zien, Londen gaat compleet uit zijn dak. Want de achterstand tegen Barcelona... ...is in een paar minuten tijd omgebogen. Arsenal leidt in eigen huis. We hebben nog zes minuten officiële speeltijd. Het is tweeën. En dan nog niet bij dat zweefvolle stadion in Rome. Roma tegen Shakhtar Donetsk. De mensen die er zitten, die maken er wat van. Maar het zit bij lange na niet vol. Wel een prachtig vak met Roma-aanhang. Achter een van de beide doelen. Een van die kurva's, zoals ze dat daar noemen. 3-2 is het voor de Oekraïners. En er komt nog maar eens een gele kaart aan. In dit geval gaat hij naar Ratinsky... De verdediger van, uh, een van de verdedigers van de ploeg uit Donetsk, Oekraïne. En Roma krijgt wel zijn mogelijkheden. Totti twee minuten geleden, we spelen er nog zes tot aan het einde van de wedstrijd. Een moment aan de linkerkant met Castellini. Voorzet kwam, Totti met wat geluk maakte zichzelf tussen veel mensen vrij. En kon van vier meter afstand vrij uithalen, maar deed dat rechtaf op de doelman. Piatov, hij speelde nog tegen het Nederlands elftal in, uh, aan het begin van deze competitie toen Oranje daar speelde tegen Oekraïne. Janson gaat van het veld nu af. Een nieuwe man erbij aan de kant van de Oekraïners, Alex Texera voor de laatste minuut. En Totti staat klaar voor een vrije trap. Halverwege de helft van de Oekraïners. Bal is te laag en wordt weggehaald. Opgepakt op het middenveld bij Roma door Cassetti. en Zoeken, druk zetten, dat is het devies voor Roma dat tegen een 3-2 achterstand aankijkt. Ja, en dan uh, Arsenal-Barcelona. Frank dat doet een beetje denken aan vorig jaar, die vorige confrontatie. Hè? Ja, maar toen was het 2-0 voor Barcelona en werd het uiteindelijk nog 2-2 ja. in Londen. Nu is de situatie toch een klein beetje anders. Ook toen zal Barcelona gedacht hebben, zeker ten aanzien van het begin van de wedstrijd, dat ze het makkelijk zouden gaan winnen. Ik heb de indruk dat ze dat nu ook gedacht hebben. Van Persie krijgt een gele kaart van overtreding vlak voor tijd. Nog vier minuten officiële speeltijd. Arsenal leidt 2-1. En uh, doet dat dus uitstekend op een moment dat ook Barcelona, maar niet alleen Barcelona, ook ik dacht van nou uh, nog zien dat ze dit om kunnen keren. Maar één briljant moment van Van Persie, de 1-1. En dat heeft ervoor gezorgd dat heel Londen er weer in ging geloven. Niet in het minst die 11 in het veld, dat is niet onbelangrijk. Wilshire nu. in de combinatie speelt uitstekend die jonge Engelsman. En Bentner ook in de ploeg gekomen. Houdt die bal bezit. Dan kan het weer gevaarlijk worden voor Arsenal. Maxwell moet daar ingrijpen. Glijdt weg. Dus nog steeds Bentner. En dan moet Valdes weer ingrijpen. Daar was helemaal niemand van Arsenal meer. Maar Valdes kan het risico niet nemen. Die heeft geen oog in zijn rug. En dus slaat hij de bal over de achterlijn. Corner voor Arsenal. Even weer zo'n moment. Dan zul je ook zien. Dan speelt Barcelona uitstekend. Maar dan gaat ineens een speler glijden. En dan levert het gevaar op voor de tegenstander. Dus heeft Arsenal... Die wedstrijd helemaal onweten te draaien. En dat is bijzonder knap tegen Barcelona. Je zou maar winnen. Dat uh, is heel lang, geleden niet, uh, heel lang geleden voor het laatst gebeurd tegen Barcelona. Dat een ploeg is te winnen. De corner van... Uh... Arsenal wordt genomen door Asjevin. Weggewerkt, maar achterin opgevangen door Ebuwe. En dan helemaal rondgespeeld. Tot de, terug op de eigen helft. Gelijkt er weer een Barcelona-speler weg. Maar wordt die bal zo in het luchtledige gespeeld... dat de Spanjaarden uit kunnen gaan verdedigen. Via de doelman Valdes, Die gaat dat nu niet meer subtiel doen. Die gaat nu met lange halen gauw thuis. Tichy. Vangt op achterin voor Arsenal. En daar gaat Wilshire weer. Die heeft ook zo'n mooie, echte voetbalhouding. Een jongen die hoeft niet hard te spelen. Die kan alleen maar mooie dingen doen aan de bal. En dat doet hij vandaag ook veelvuldig. Die uh, jonge Engelsman. Bal over de achterlijn. Barcelona mag de doeltrap gaan nemen. Fabregas klein duwtje in de rug van Piqué om te pesten. Want eh, Piqué is er ook in de return nog eens niet bij. Hij kan dus in ieder geval de boel niet recht zetten. Mocht het zo blijven zoals het nu is. Arsha Finn is de maker van de 2-1 voor Arsenal tegen Barcelona. Londen gaat uit zijn dak, maar houden ze het voor. Roma Shakhtar. Maar weer eens een gele kaart. 3-2 nog altijd voor de Oekraïners. De doelman gaat in het boekje van uh, Ben Querenza. Het aantal gele kaarten opgelopen tot 4, 5, 6, 7. Volgens mij zelfs 8. In deze wedstrijd. En hij loopt nu tijd te rekken. Piatoff moet oppassen dat hij zometeen geen tweede gele kaart krijgt. Keeperstrap is inmiddels genomen. Roma is de enige ploeg die nog aanvalt. En het moet natuurlijk ook. Veel geplaagd in de competitie. achtste plaats en veel schulden. Tientallen miljoenen tekort. En dan ook nog op de rand van uitschakeling misschien wel. Want als je nu verliest is de kans natuurlijk groot dat het volgende week fout gaat. Daar zijn de Oekraïners een keertje. Via de linkerkant van het veld. Met de linker verdediger Rad. Een van de mensen met een gele kaart. Dacht dus een naam. Een misverstand. Want niemand krijgt de bal opgepakt door Doni. De doelman van Roma. Die haast heeft. Want zijn ploeg staat achter met 3-2. Arsenal-Barcelona, Frank. 2-1 slotfase. Een mogelijkheid voor Barcelona. Maar Messi stond weer buitenspel. En Chesny, de jonge doelman die zijn debuut maakt vandaag in de Champions League. De zijn broerder in het moment om dat te kunnen doen. Die uh, hield daar ook de bal goed tegen. Hij maakt een uitstekende indruk. De jonge doelman van Arsenal. Iniesta gaat eruit. Adriano komt er voor hem in. Het is een beetje een standaardwissel van uh, Guardiola om Iniesta eruit te halen. Maar uh, vandaag doet hij, het, doet hij het niet voor de show. Maar vandaag doet hij het omdat het even nodig is. Adriano uh, erin brengen. De doeltrap van uh, Arsenal richting het hoofd van Van Persie. Dan is iedereen de bal kwijt. Piqué en Van Persie weten even allebei niet waar het ding gebleven is. En uiteindelijk is het dan um, daar Busquets die de bal onder controle krijgt. Even terug naar Piqué. En dan gaat Barcelona weer in het tempo waar we ze in de tweede helft veelvuldig in hebben zien spelen. Met name van achteruit gaat het allemaal redelijk traag. Wacht maar tot Xavi aan de bal is. Dan gaat het vanzelf al een stuk sneller. Maxwell aan de linkerkant van het veld. Bal over de zijlijn gewerkt door Eboué. Dus mag Barcelona gaan gooien vanaf links halverwege de helft. Van Arsenal en dat zou Max wel ook gaan doen. De oud-Ajax ziet een van de ervaren rotten aan de kant van Barcelona. Want die, deze twee ploegen die lijken wel op elkaar. Barcelona heeft natuurlijk veel meer ervaring. Zijn allemaal wat ouder. Die jongens spelen al wat langer samen. Arsenal altijd al een jong elftal geweest. Maar wel dezelfde spelopvatting. En vandaag zou het wel een succes kunnen opleveren. Abidal voor Barcelona. Op de helft van de tegenstander de centrale verdediger. Keita dan de... Crossbal gezocht naar Alves natuurlijk. De back die altijd maar weer mee op blijft komen. Messi aangespeeld in het strafschopgebied niet durven aanpakken. Tot hij het strafschopgebied weer uit is. terugleggen naar Alves. Twee tegenstanders voor zijn neus. Cliché is, is daar onder andere bij. En weer terug even naar Messi. Alves nog maar eens een keertje probeert dan te schieten. Dat lijkt nergens op. Van Persie pikt op. En dan kan Arsenal eruit komen via Arsjafin over de linkerkant van het veld. Met uh, Fabregas mee. Arsjafin nog een keer. Ah, Fabregas loopt nog even door. Maar zo snel is Fabregas dan nou ook weer niet, meneer Arsjafin. Dat kan uh, de aanvoerder van uh, Arsenal allemaal niet meer belopen. En dus kan Barcelona het spel overnemen. Via Xavi uh, de draaischijf bij Barcelona. Hij bepaalt alles. en speelt vandaag een uitstekende wedstrijd. Nu een kort paasje in de richting van uh, Alves. We zitten in de blessuretijd inmiddels een half minuutje. Van uh, dit duel twee minuten krijgen we erbij. Gaat het Arsenal lukken? De laatste keer dat een ploeg überhaupt won van Arsenal. dan tel ik even de Copa del Rijn niet mee, want daar speelt Barcelona dubbele confrontaties in. En daar hebben ze ook al een keer verloren in een wedstrijd die er eigenlijk niet meer toe deed. Maar de laatste keer dat het wel toe deed, was tegen Hercules Alicante. Dat was helemaal in september van het vorig jaar. Sindsdien Barcelona foutloos bijna. Af en toe een gelijk spelletje, maar dat is het dan ook wel. Gaat het vandaag Arsenal lukken om Barcelona te verslaan? Xavi nog maar weer eens de breedte gezocht. Messi, dan kan er altijd wat gebeuren. Ook tussen 4-5 man in. En dan maar even de bal Wegjagen. Onconventioneel. Maar je bent er in ieder geval wel van het probleem. Messi met de bal aan zijn voeten kwijt. Clichy doet het bal over de zijlijn. Barcelona mag gooien. Busquets centraal op het middenveld voor Barcelona. De diepte gezocht bij Alves. Oh, slecht verdedigd. Maar dan uiteindelijk goed ingegrepen door Sesni, de doelman. En dan Messi met de mogelijkheid om eindelijk eens op Engelse bodem te scoren. Het lukte niet. En dan wegwerken. Nog maar weer eens zo'n paniekbal de zijlijn over. Maar wel via een Spaans benen. Dus mag Arsenal gooien. En dan zijn de ondernaam. Weer even van een probleempje af. Het is Arshavin die zich lelijk verslikt in de opkomende Alves. Maar uiteindelijk is het dan de jonge Chesney die uitstekend ingrijpt. De doelman van Arsenal. En de problemen uh, verwijdert voor uh, Arsenal. En de ingooi dus uh, ook nog eens voor de ploeg uit Londen. En daarmee uh, kunnen ze voorlopig even uit de problemen ook daadwerkelijk blijven. Maar Barcelona, ja, dat is eventjes toch van de leg. Hoor. Dat is bijzonder om te zien. Zeker als je ze de laatste maanden zo uh, bezig hebt gezien. Met die grote overwinning tegen Real Madrid. Gevolgd door de grote overwinning ook tegen Espanyol. Die het zo dapper probeerde tegen hun grote, uh, grote broer uit dezelfde stad. Maar uh, wel uh, uiteindelijk met 5-0 op, op hun donder kregen. 5-1 werd het toen trouwens. Ze werd 5-0 tegen Real Madrid. Barcelona inmiddels weer in balbezit. Ook achterin rondspelen met uh, Abidal en uh, Xavi. Xavi naar uh, Maxwell. En dan zit de blessuretijd erop. En is het Arsenal echt gelukt. En Wenger, ja, hij kan een beetje streng kijken. Hij kan heel zagrijnig kijken. Hij kan ook gewoon strak kijken. Want 2-1 nu, dat zegt nog niets over het eindresultaat. Maar 2-1 nu voor Arsenal tegen Barcelona. Dat staat als een huis. En dan die andere wedstrijd tussen Roma en Shakhtar. Hebben jou al afgelopen, Rachna? Nee, vier minuutjes extra tijd erbij opgeteld. We zitten inmiddels in de laatste minuut van die extra tijd... bij die voorsprong van 3-2 voor de Oekraïners. Die voor het eerst trouwens in de Champions League... van een Italiaanse tegenstander gaan winnen. Zeven nederlagen in het verleden. Eén keer een gelijkspel, notabene tegen Inter. En voor de rest allemaal nederlagen. Tot vanavond, zo lijkt het. De ploeg heeft zich teruggetrokken trouwens in de tweede helft van de wedstrijd. Toen hoefde de Shakhtar niet meer zo nodig. En kijken wat Roma kan met een schot. Dat wordt geblokt. bal komt achterin ook niet meer bij Poging was Van de invallen van Borriello. We hebben hem ook zojuist nog zien koppen. Die bal ging maar een paar meter naast. Hoewel gezegd moet worden dat Piatov in de goede hoek lag. En die bal vermoedelijk wel had kunnen pakken. Nog maar een paar tellen. Er zit een corner aan te komen. bal is inmiddels genomen. Maar is te hard ook voor Max 6, de Fransman. Hij gaat er overheen. En de bal loopt aan de andere kant van het veld zo over de zijlijn heen. En Piatov dus weer met de bal de doelman, dus de nationale keeper van Oekraïne. Heeft al geel, kan ze zich niet te veel frivoliteiten permitteren en zal de bal snel moeten nemen. Een 12-10 nog en Roma lijkt af te stevenen op een nederlagen Misschien wel op het ontslag van trainer Ranieri. Die met zijn ploeg maar achtste staat. Veel punten laat liggen ook het afgelopen weekend weer tegen Napoli. Een nederlaag van 2-0 in eigen huizen. Dat komt toch hard aan bij de ploeg die zo graag wil aanschurken tegen de Europese top. Maar nu een nederlaag gaat leiden. Want daar is het laatste fluitje van de scheidsrechter Ben Querenza. Heeft er een eind aan gemaakt. een 3-2 winst. En luister naar die fluitconcerten. 3-2 winst voor de Oekraïners van Shakhtar Donetsk in Rome.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 Fate.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 I'll take no more, no more, it cannot wait, I'm yours. Jason Rez en I'm Yours. Arsenal wint dus met 2-1 van Barcelona en Roma Shakhtar Donetsk 2-3. Dat is de Champions League voor vanavond. Morgen de Europa League en dan doen wij weer mee. Met FC Twente bijvoorbeeld uh, tegen Rubin Kazan. Maar daar draait het eigenlijk niet zozeer om het voetbal, maar meer om de kou. Het duel was vanwege het weer al verplaatst naar Moskou. Maar in de Russische hoofdstad uh, is het ook bitter koud. En de vraag is of de wedstrijd wat door moet gaan... Er was vanavond overleg tussen de clubs en de UEFA, manager algemene zaken Jan van Halst. De richtlijnen zijn als volgt, dat je een uur voor de wedstrijd, het scheidsrechter UEFA en de twee clubs bij elkaar zitten. En dan wordt er uh, temperatuur gemeten en de grens grensweg bij min 15. Alles wat kouder is dan min 15, dan uh, is een van de twee clubs uh, is in de mogelijkheid om te zeggen, nou, wij vinden het onverantwoord om te spelen. Hoe gaan ze dat nou precies doen, want het is natuurlijk bezopen eigenlijk hè? Ja, ja, inderdaad. Nou, Goed, dat heb ik net ook gezegd. Laten we als volwassen mensen. En met name ook uh, uit respect naar de, naar de spelers. Naar de gezondheid van de spelers. Want dat is het enige wat telt. Uh, laten we op basis daarvan een beslissing nemen. Want uh, ja, met temperatuurmetertjes uh, bij 14,9 te zeggen... Ja, we kunnen spelen. Dat, uh, dat zou nergens op slaan. Ze hebben getraind. Gingen meteen naar de training snel weg om onder de douche te gaan. Heb jij nog spelers gesproken? Nee, nee ik heb geen spelers gesproken. Maar wel uh, de medische staf. En die zeiden dat er toch wel wat jongens uh, ja, klaagden over uh, bevroren gezichten, bevroren handen. Uh, sommigen wat last van de longen. Maar ja, dat, ik, ik ben geen dokter, dus ik weet niet of dat komt omdat je net uit een uh, warme kleedkamer komt. Maar uh, dat het niet goed is voor je lichaam onder deze temperatuur lijkt me duidelijk. Dus, met andere woorden, eigenlijk moet er helemaal niet gespeeld worden. Nee, maar dat wisten we al toen we in het vliegtuig stapten. En uh, ik begrijp, ik, ik, het is ook lastig hoor, om hier beleid op te maken, want dit zijn natuurlijk incidenten. Maar als je elkaar uh, uh, aankijkt en je houdt van voetbal... en je hebt respect voor de gezondheid van mensen en van de topsporters... dan zou je eigenlijk niet moeten spelen. Jan van Halst, tegen verslaggever Andy Houtkamp. De clubarts van FC Twente is Geekie Mijns. Ze begrijpt niet dat u even heeft besloten om de wedstrijd naar Moskou te verplaatsen. Ik denk dat het niet verstandig is geweest van u even om überhaupt de wedstrijd hier naartoe te verplaatsen. Je had het een paar weken geleden al kunnen aanzien komen dat het hier koud zou zijn in dit, dit tijdstip van het jaar. En dan kun je denk ik beter de, de, het reserve nemen en kijken om een plekje te gaan spelen waar het normalere temperaturen zouden zijn. Hoe was het met de spelers na afloop van de training? Nou, er zaten jongens die behoorlijk veel last hadden, ondanks dat ze toch redelijk rustig hebben getraind. Een aantal jongens die klaagden over pijn bij het ademhalen.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 Nou, op dit moment, met de temperatuur zoals het nu is, denk ik dat je het niet moet doen. Ik denk dat het ook voor de komende weken voor 20 gewoon belangrijk is dat de jongens in een goede conditie blijven. En uh, kijk, dat min 15 de grens is bij de UEFA, dat, dat is op zich wel te begrijpen, nu ik dit een beetje meegemaakt heb. En, uh, maar alles wat daar kouder is, uh, denk ik dat je niet moet gaan spelen. En de verwachting? Nou ja, de verwachting morgen is uh, min 20, min 21 graden onder nul op Dus niet? Dus ja, ik... ik... Ik zou hem verbaasd zijn als we morgen voetballen, ja. Maar je weet nooit. Weefs FC Twente zien ze dus niet zitten om morgen te gaan spelen. Als de wedstrijd toch door zou gaan... dan heeft de ploeg wel maatregelen genomen... om zich te wapenen tegen de kou. Teammanager Toon Rennesse. Nou, ze hebben de zogenaamde headpacks. Dat schijnt, uh, dat schijnt iets te zijn dat je vijf uur lang... Dat het, uh, je voeten op kan warmen en je handen, als je dat erin doet. Nou ja, we hebben allemaal sjaals gekocht, uh, mutsen, schiebroeken... Extra, extreme onderkleding die, uh, die ook wordt gebruikt door de marathonschaatsers en dergelijke. Ja, panties. Iedereen zal beginnen te lachen, maar panties, lange onderbroeken. Uh, ja, om zo warm mogelijk gekleerd te zijn, dat is allemaal... Uh, ik denk, ja, we hebben een aardig onkostenpost aan gehad. Maar ja, we kunnen ook geen risico lopen dat we daardoor uh, blessures zouden kregen of dergelijke. Want je hebt ook nog te maken met de regels van de UEFA, die ook nog redelijk extreem zijn. Je mag bijvoorbeeld uh, geen lekkere muts uh, om je hoofd. Nee, maar we hebben uh, van die haarbanden, zeg ik meestal, die hebben we gekocht. En uh, naar mijn mening mag dat wel. De teammanager van FC Twente toont uh, Renesse. Nou, morgen om één uur uh, zou er moeten worden afgetrapt. Want een uurtje of twaalf is de verwachting, wordt uh, in ieder geval duidelijk wat er met die wedstrijd gaat gebeuren. Of er überhaupt gespeeld gaat worden. En zo niet, wat er dan met het duel gaat gebeuren. Dan de PSV, dat speelt morgenavond de Europa League-wedstrijd tegen Lille. Een tegenstander om rekening mee te houden. Want Lille staat bovenaan in Frankrijk. Het is uh, geen elftal vol verdetten, maar wel een hechte ploeg die al een paar jaar samenspeelt. Drie jaar geleden stond Patrick Kluivert er onder contract. Hij speelde er één seizoen. Kluivert scoorde weinig, maar hielp wel bij het opleiden van jonge spelers. En dat heeft blijkbaar geholpen. Een bijdrage van Jeroen Elshoff en Bas Stigler. Lille is in Nederland relatief onbekend. Het is geen club met een grote historie en al zeker niet Europees. Trots is men in Rijssel nog altijd op het kampioenschap van 1954. Om wat wijzer te worden over de tegenstander van PSV... roepen we dus de hulp in van een ervaringsdeskundige... Patrick Luivert. Is een, is, een, uh, is een club uh, van, van harde werkers. Zo ze worden ze ook uh, eigenlijk afgeschilderd. Maar ondertussen staan ze eerst in de, in de Franse, uh, Franse competitie. En dus het is het hartstikke goed. En niet alleen met harde werken, maar ook met uh, technische en, uh, en tactisch goede, goede spelers. En als je die uh, goed begeleidt. Ik uh, denk dat het alleen maar beter kan. En uh, toen, ik, toen ik daar speelde heb ik, had, heb ik dat gevoel ook gehad dat uh, heel veel rek in, dit, in, in sowieso de club, maar ook, uh, in ook het team uh, zat. Ik vind dat ze vrij uh, aanvallend spelen. Met uh, heel veel snelheid. En wat ik net al zeg, ze, ze, ze, ze willen hard werken voor elkaar. En ik denk dat dat een, uh, een team maakt. En het is niet, moeilijk om, het is niet makkelijk om... Uh, om eerst te staan in een Franse competitie met vijf punten los. Dus, uh, en, en helemaal in, in, in, in Europees verband zullen ze uh, natuurlijk hun stand uh, ook uh, hoog proberen te houden. Wat ze, wat ze nu ook in de competitie laten zien. Koploper, dus Lille. De topscorer van de Franse competitie speelt er. Sau, een Senegalees die er al 16 maakte. En de keeper, Landreau, die hield zijn doel al zeven keer schoon. Liel verloor ook pas twee keer. Het zijn zomaar wat statistieken die de kracht van het elftal onderstrepen. Nou, natuurlijk zijn er kansen, want uh, zoals je weet... als je de eerste wedstrijd uitspeelt... is het natuurlijk uh, iets makkelijker dan dat, je, dan dat je eerst thuis speelt. Dus, uh, dus ik denk dat ze Liel eerst uh, hun, hun spel laten spelen... en dan, uh, dan proberen het toe te slaan. Maar ja, ik denk dat Liel ook heel, heel sterk thuis uh, fungeert. Beter dan, beter dan uit. Dus Ik denk uh, dat de kansen een beetje 50-50 zijn... Ja, kwalitatief. Ik denk dat het de PSV misschien iets, iets betere kwaliteiten, heeft. Maar ja, het draait om, uh, om het team natuurlijk. En als je in, in het teamverband uh, als individu kan opvallen, is dat natuurlijk belangrijker dan andersom. En dat, zo wordt gezegd, is wel het karakter van Liel. Toen Kluiverter zelf nog speelde, drie jaar geleden, was het team relatief jong. En was er voor hem meer te doen dan alleen maar doelpunten maken. Ja, ik was inderdaad een van de oude, oudere spelers in de groep. En met mijn bagage heb ik natuurlijk wel uh, het nodige, uh, de nodige inbreng uh, in het team gehad. En ja, dat was wel een hele, hele leuke ervaring, vond ik. Ja, ja, ik heb nog redelijk contact met, uh, met de mensen. Ja, absoluut. Ze bellen, ze hebben mijn, uh, mijn nummer en uh, al die jongens uh, en ook de teammanager... Uh, ja, die hebben mijn nummer en die, die, uh, die zijn natuurlijk hartstikke blij dat ze, dat ze eerst staan. Want het is volgens mij uh, zoveel jaar in, het, in, in, in, in de historie dat het überhaupt uh, voorgekomen is. Ja, laatste titel in 1954. Ja, nou, het waren we eigenlijk nog niet eens. En, en ja, ze zijn nog helemaal euforisch natuurlijk. En ik vind het natuurlijk fantastisch dat ik deel heb uit mogen maken van, van, van Liel. Eh... Uh, ik hoop dat ze het zou doorgaan en dat ze na 54 jaar, 1954 hopelijk kampioen worden. Kluivert praat, u hoort dat, vol lof over Lille. Hij heeft het daar goed naar zijn zin gehad. Het merkwaardige is dat de gemiddelde Nederlander alweer vergeten is dat hij hier gespeeld heeft. Hij maakte ook maar drie doelpunten dat seizoen. Dat helpt natuurlijk niet erg. Nee, maar dat maakt toch niet uit. Maar als ik het maar weet en als de mensen het bij, bij Lille dat maar weten... Uh, daarom heb ik zo'n zo zo goede band met, met de mensen die daar uh, nog steeds werken. Uh, het is gewoon een, een fijne club met, met fijne mensen die, die daar werken. Kluivert zit in ieder geval op de tribune in het Stade Lille Metropole. Als het goed is, samen met 21.000 anderen. Patrick Luijvert over Leel dat morgen PSV dus ontvangt. En dan Ajax. 19 selectiespelers zaten er in de bus. Inderdaad, de bus. samen met trainer Frank de Boer, die koers zette richting Brussel. In de Belgische hoofdstad is net als vorig jaar... anderlecht de tegenstander in de Europa League. En het uitverkochte constant van de stokstadion... dan moet Ajax de eerste stap zetten op weg naar de achtste finales. Vanavond werkte Ajax de afsluitende training op Belgische bodem af. Een bijdrage van Ronald van der Geer. Het is het Constant van der Stokstadion op woensdagavond. Ayers traint op de plek waar het op 1 oktober 2009 nog een 1-0 voorsprong tegen 10 man uit handen gaf. Aijers stond toen nog onder leiding van Martin Jol. Nu is Frank de Boer de trainer die Ayers met vallen en opstaan stapjes verder moet helpen. De Boer heeft een goed beeld van de tegenstander van morgen. De Belgische koploper Anderlecht. zeer interessante tegenstander Anderlecht die in goede vorm is. Al een paar jaren samen spelen. En dat kun je ook terugzien in de wedstrijden. Met uh, een paar uh, ja, goede individualisten. Met name uh, Bussoufa, die natuurlijk uh, een ijsverleden heeft. En zich fantastisch ontwikkeld heeft. Uh, Hier ook bij Anderlecht. Uh, niet voor niks volgens mij al twee keer uh, Belgische speler van het jaar uh, is geworden. De Gouden Schoen, 2010. Geert is voor. Een bike. Bussoufa. Snijder, uh, Nadja de Jong heel lang mee gevoetbald... Uh, Sergio McDonald, die nu hier in België voetbalt, natuurlijk. Um, Heidi heb ik ook nog wel eens mee gevoetbald. Ja, het waren er veel. Urbi heb ik ook nog wel eens mee gevoetbald. Ja, een mooie lichting, maar ook jongens die het bij andere clubs hebben gemaakt. Ook Jongens die het helemaal niet hebben gemaakt, die het dan toch nog terugziet. Dus ik kijk terug op een hele mooie tijd, ja zijn de oud-medespelers in Amsterdam van Bark Besoufa. Sinds 2006 dus de leider van Anderlecht. 26 is hij inmiddels en hij verliet Ajax in 2001. Hij kreeg geen contract van de toenmalige technisch directeur Danny Blind... en vertrok naar Chelsea. Hij kwam via Gent in Brussel terecht. Besoufa speelt morgen niet met revanchegevoelens... tegen de club waar hij zijn opleiding genoot. Ik kijk helemaal niet terug... Uh... Met een wrange smaak of wat dan ook. Ik, ik, ik ben alleen maar dankbaar wat ik daar allemaal heb meegemaakt. En wat ik heb geleerd, want ik profiteer, profiteer er nog vandaag altijd nog van. Barak Besouva, de leider dus van Anderlecht. We gaan naar Frank de Boer, want wat kenmerkt Anderlecht... naast de individuele kwaliteit van de middenvelden nog meer. Frank de Boer. Uh, met ook veel uh, duelkracht, maar ook met uh, ja, jongens met een, uh, met een goede techniek. Dus gecombineerd uh, denk ik dat het uh, een goed team is. En wij uh, wel met uh, vertrouwen naar deze wedstrijd toe gaan. Maar we weten dat het zeker uh, geen makkelijke avond zal worden. Ook omdat het hier uh, in dit stadium-constant uh, van de stokstadion uh, best wel kan spoken af en toe. Nou, spoken. Er won in tien duels nog nooit een Nederlandse club van Anderlecht in Europees verband. De boer noemt overigens de duelkracht van Anderlecht. En dat is juist het aspect waar Ajax in competitiewedstrijden zo'n moeite mee had. Uh, ik verwacht... Uh, dat die spelers daarvan geleerd hebben. En ja, ik zeg nooit dat het nooit meer voorkomt, maar uh, zij hebben het ook ingezien dat dat een heel belangrijk aspect uh, kan zijn. En nogmaals, je moet, je moet het gevoel geven dat je de tegenstander daarmee pijn kan doen, waardoor zij gereserveerder uh, zullen gaan aanvallen. Ja, ik denk uh, dat je sowieso als team uh, er wel aan denkt uh, hoe je een wedstrijd uh, best kan controleren met toch goed voetbal. En het, uh, is Milan uit was wel een goed voorbeeld uh, hoe het moet, denk ik. Dus natuurlijk denk ik er wel aan... Uh, aan terug. En dat zegt Tobi wereld. Frank de Boer laat weten dat het elftal niet heel veel last heeft... van de negatieve publiciteit rondom directeur Rick van der Boog. De Aijers-trainer legt uit hoe hij daarmee omgaat. Vanavond bijvoorbeeld staat de rechtszaak van Aijers... tegen scout Hans van der Zee op de rol. Ja, heel rustig door objectief te, te blijven. En gewoon mijn ding doen waar ik denk ik het beste in ben. En dat is uh, trainer zijn... En ja, eigenlijk zijn... Tuurlijk zijn het geen randzaken voor mij. Maar ik probeer me zoveel te mogelijk te focussen op de dingen waar ik goed ben, in. ben. En dat heb ik net al gezegd, dat is, is trainen. Al dus Frank de Boer, die nog even een lesje parate kennis krijgt van de Franse Als hem gevraagd wordt of hij als speler wel eens in het Constant van der Stokstadion actief is geweest. Volgens mij heb ik één oefenwedstrijd hier gespeeld. 3-2. Ja. ja. dat zou best kunnen. Dank u wel. Dank u. Goedemorgen. Voetbal vandaag. Ja, wat gebeurde er nog meer op voetbalgebied vandaag in de wereld? Bondscoach Bert van Marwijk heeft in Den Haag de Machiavelli-prijs 2010 gekregen. Van Marwijk kreeg de prijs vanwege zijn, zoals het heet, uitzonderlijke communicatieve kwaliteiten. Zo meldt het juryrapport. De Machiavelli-prijs wordt jaarlijks toegekend... voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. Van Marwijk wordt vooral geroemd omdat hij van het Nederlandse zelf al een saamhorige groep wist te maken. Hij vond het een eer om deze prijs te krijgen. Ik ben ook heel trots dat ik de eerste ben uit de sportwereld... die deze prijs krijgt. En misschien uh, realiseren veel meer mensen zich nu... dat uh, sport uh, veel belangrijker is nog dan dat misschien heel veel mensen denken. Sport verbroedert. Uh, wij hebben nooit... Ik heb nog nooit in een team problemen gehad door bijvoorbeeld eh, verschillende culturen. Eh, daar wordt veel sneller over een aantal zaken heen gestapt. En men gaat heel spontaan met elkaar om. Dus de sport is niet alleen eh, fysiek heel erg belangrijk. Het is, heeft zoveel aspecten. Maar eh, ook dit. Ja, over die verbroedering, daar gaan we nog even op door. Want de AC Milan-speler eh, Gennaro Cattuso heeft spijt van zijn gedrag. Na nou, de verloren Champions League wedstrijd tegen Tottenham Hotspur gisteravond, misschien heeft u het gezien, Hij kreeg dan de stok met assistent assistenttrainer Joe Jordan. A handshake with Harry Redknapp, but he then walked straight over to Joe Jordan for another push. We'd already seen one anyway during the game itself, and then other people got involved as well to try and keep the two apart. Oh, well, it's more than a push, isn't it? He's put his head in towards Joe Jordan. En zo keken ze er in Engeland tegenaan dus. Gattuso was na duel zo gefrustreerd... dat hij Jordan naar de keel vloog en hem zelfs een kopstoot gaf. Volgens Gattuso had Jordan hem uitgedaagd. Juveva heeft nog geen straf uitgesproken tegen de Italiaan... maar is inmiddels wel een officieel onderzoek begonnen. In de Italiaanse Serie A werden twee wedstrijden gespeeld vanavond. Fiorentina speelde thuis tegen Inter... Inter won met 2-1. En Sampdoria Genua eindigt in 0-1. De stand aan kop, eerste AC Milan, 52 punten. Napoli heeft er 49. en internationale staat derde met 47 punten. Uh, Lazio volgt op de vierde plaats met 45 punten. In Duitsland ook een duel. HSV uit Hamburg speelde tegen Sankt Pauli. Het werd 0-1. Daar voor de volledigheid ook nog even de stand aan kop. Borussia Dortmund eerste met 52 à 22. Leverkusen heeft... 42 en Bayern München derde met 39 punten. In België speelde Westlo thuis tegen Lokeren 1-2 en Germinaal Beerschot tegen A-agent eindigde in 2-2. Ook daar de stand, Anderlecht eerste met 60 punten uit 26, tweede Racing Genk met 57 punten, A-agent is derde met 50 punten en Club Brugge is daar vierde met 45 punten. Goed, u bent uh, helemaal bij wat betreft uh, het voetbal in het buitenland. We gaan gewoon uh, morgen moeiteloos door. Dan beginnen we al om uh, 7 uur. Morgen, natuurlijk, als die wedstrijd wordt gespeeld om 1 uur, flitsen van FC Twente. In uh, de lopende programmering, zoals wij dat hier zeggen, op Radio 1. En dan s'avonds om 7 uur een extra NOS langs de lijn. Met twee prachtige wedstrijden op papier. Kijken wat de praktijk brengt. Om 7 uur Anderlecht tegen Ajax. En dan om 5 over negen, blijft een rare tijd. Liel tegen PSV live op Radio 1. Dat allemaal morgenavond met collega Gio Lippens. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Mieke van der Weij. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag.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 Met senator Henk ten Hoeven over het belang van de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Maar het is natuurlijk toch een politiek lichaam. Daar kun je niet omheen. En met de Friese CDA-staatssecretaris Joop Atsma. Nou, iemand die uit Friesland komt, die heeft natuurlijk per definitie veel met water. Zaterdag in troskamerbreed van 11 tot 12. Ik haal van Friesland. Rechtstreeks, uiteraard. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk voor uw nieuwe partner op Peugeot.nl. Young Composers Meeting vanaf 13 februari. Jonge componisten en ereprijs. Kijk op ereprijs.nl. Fred de Graaf, burgemeester van Apeldoorn. Stad voor jong talent. Dus u wilt goedkoper vliegen dan met... Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. <laughs> de vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen.